1 Uur. Joris Stebenitski met het NOS-journaal. 5 is inmiddels 19,3 miljoen euro binnengekomen voor de actie tegen de hongersnood in Afrika en Jemen. Dat werd rond kwart over twaalf bekendgemaakt. Aan het begin van de landelijke actiedag stond de teller op 17,5 miljoen. De opbrengst is voor de slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Daar lijden ongeveer 20 miljoen mensen honger. Voor Pasen is er geen nieuw kabinet, denkt informateur Edith Schippers. Het streven is wel dat het voor de zomer nog lukt. Voor het eerst gaf Schippers toelichting op de manier waarop ze met VVD, CDA, D66 en GroenLinks een akkoord wil bereiken. Een van de eerste belangrijke punten op de agenda is het formuleren van een algemene missie van het nieuwe kabinet. Vanaf volgende week donderdag komt Schippers elke week met een update. Alle slachthuizen in Vlaanderen worden doorgelicht. Dat heeft de Vlaamse minister van Dierenwelzijn besloten. Nadat vorige week een video naar buiten was gekomen... waarop is te zien hoe varkens in een slachthuis werden mishandeld. De minister wil ook dat toezichthouders onafhankelijker worden. Die worden nu nog aangesteld door de slachthuizen zelf. De FIOD heeft drie verdachten opgepakt voor beleggingsfraude met windmolens. Het gaat om beleggingen in twee windmolenprojecten... De initiatiefnemers beloven investeerders hoge rendementen, maar justitie vermoedt dat het ingelegde geld anders wordt besteed en dat er sprake is van een piramidespel. De FIOD heeft huiszoekingen gedaan en beslag gelegd op documenten en dure oldtimers. Demissionair staatssecretaris Dijksma voor Milieu noemt het schadelijk dat de Amerikaanse president Trump een groot deel voor de, van de klimaatmaatregelen van zijn voorganger Obama terugdraait. Trump tekende daar gisteren een decreet voor, omdat hij vindt dat de milieumaatregelen economische groei in Amerika in de weg staan en banen kosten. Het weer dan nog: vanmiddag vaker droog en in het zuiden breekt af en toe de zon door. Het wordt 14 tot 17 graden. De komende dagen warmer. Morgen boven de 20 graden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Voorklopend de Nieuwe meer drie kilometer aan een ongeluk met de motorrijder. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. En op de A15 richting Rotterdam, daar staat tussen Gorkum en Sliedrecht West vijf kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerrijstok dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 eyes when you're the judge and jury what's the story i can't make you see that i'm not always wrong i can't Talk, talk. 9. say, cause they got nothing I've been to London, I've been yeah. to Paris, yeah, even where they're in Tokyo. Tokyo, back home down in Georgia, yeah. to New Orleans, yeah. but you always did show. show, and just like you want to play I'm